Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Familieleden van de van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hatschits hebben vandaag afscheid van hem genomen in zijn cel in Belgrado. Hatschits werd gisteren opgepakt in het noorden van Servië. Hij is de laatste verdachte van oorlogsmisdaden die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. Morgenochtend krijgt hij ook nog familiebezoek en daarna wordt hij waarschijnlijk overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Jongeren van 15 jaar mogen binnenkort in vakantietijd s'avonds langer werken. Vanaf maandag 1 augustus mogen 15-jarigen in de vakantietijd tot 9 uur aan de slag. Nu is dat nog 7 uur. Uit een controle van de arbeidsinspectie blijkt dat vorig jaar meer dan de helft van de werkgevers zich niet houdt aan de werk- en rusttijden die in de regeling voor kinderarbeid zijn vastgelegd. Veel werkgevers lieten 15-jarigen s'avonds na 7 uur werken en 16- en 17-jarigen na 11 uur. De werkomstandigheden waren meestal wel in orde. De leiders van de 17 eurolanden stemmen in met het nieuwe financiële steun aan Griekenland. Dat staat in de uitgelekte ontwerptekst van de slotverklaring waarover in Brussel wordt vergaderd. Ze willen kosten wat kost voorkomen dat de schuldencrisis zich uitbreidt... naar landen als Italië en Spanje. In het uitgelekte voorstel staat dat de banken hun steun hebben toegezegd. Andy Schleck heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen... maar hij kwam vijftien seconden tekort om de gele trui over te nemen van de Fransman Feuclair. Andy Schlek reed weg uit het peloton op de Isoire, een tweede beklimming van de dag. Op de slotklim op de Calibier hield hij uiteindelijk een kleine 2,5 minuut over. Alberto Contador moest in de laatste kilometers lossen en lijkt nu kansloos voor de eindzege. Het weer, vannacht alleen in het uiterste zuiden van het land nog kans op een bui en de minima liggen rond 12 graden. Morgen is het met zo'n 18 graden minder warm dan vandaag en in het binnenland vallen smiddags een paar lichte buien. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch wordt aan de weg gewerkt. Daarom 7 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen. Wil je naar Den Bosch kun je beter omrijden bij Knoop het Oude Rijn via de A12 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Things I Yeah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 shoes that you never throw away every road still leads me back to you your little white lies a butterflies. Is this world just a cowboy and a kiss, or should I choose?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 Sick of bouncing, Yes, men plan to break into the middle of this little band. Then they should plan to hear me say. That. de zomer van ZFM ZFM zal Zandvoort 106.9 FM ZFM Ik ga het A little All inside the patient Satisfaction in me a little back A little less fun And let's find A little more spot Oh y'all I'm looking Up your heart Baby, satisfy me Satisfy me Satisfy me Come on baby I'm tired of talking Grab your to Let's start walking Come on, come on Come on, come on Come on, come on I'm gonna make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 we gaan hoe dan ook een dag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar ik de van moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. My